Goedemiddag, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij een woning in Sittard is vanochtend vroeg een explosief afgegaan. Volgens de Limburger gaat het om een huis van een man die verdacht wordt van een liquidatiepoging. Hij zou twee jaar geleden van plan zijn geweest iemand te vermoorden met wie hij al langer een conflict over drugs had. Bij de ontploffing voor zijn huis vanochtend in Sittard raakte niemand gewond. En in China is voor het eerst een passagiersvliegtuig de lucht in gegaan dat in eigen land is gemaakt. Op de staatstelevisie was te zien hoe het toestel met 130 mensen aan boord opsteeg vanuit Shanghai voor de eerste vlucht naar Peking. Het is een feestje voor China, zegt correspondent Gary van Pinkstrem. Er komt zelfs een speciale postzegel van. Uh, dus ja, het wordt in China uh, wordt het uh, breed aangekondigd en breed gevierd als eigenlijk de zoveelste triomf die China viert in de weg naar China. Uh, technologische onafhankelijkheid en vooruitgang. Het vliegtuig is gebouwd door een commercieel Chinees bedrijf... dat het wil opnemen tegen de grote namen zoals Airbus en Boeing. Er is 16 jaar aan het nieuwe vliegtuig gewerkt. En volgens het bedrijf hebben luchtvaartmaatschappijen al honderden bestellingen geplaatst. En draaiorgels. De een heeft er een bloedhekel aan en de ander vindt het wel gezellig. Het wordt er in elk geval steeds minder. In Nederland zijn er nog maar twaalf beroepsorgeldraaiers, waarvan drie in Amsterdam. En nee, het zijn echt niet allemaal oude mannetjes of vrouwtjes, bewijst orgelman Zico van 36 uit Amsterdam. Hij begon gelijk toen hij van de middelbare school kwam. Toen zei mijn ouders van, ja, wat, wat wil je nu? Ik zei, ik zal het wild een jaar gaan proberen als orgelman. Nou, nee, ik ben nu 36. 30. En ik ben het blijven doen en elke dag met dezelfde plezier en enthousiasme als ik het met dag 1 deed. Wat zie je nou zo leuk aan? Ja, het vrije leven tussen de mensen. Uh, gewoon de, ja, de gezelligheid. Je ziet elke dag andere de mensen. Ja, dat vind ik leuk. Mensen achter de, achter de orgels verdienen ook steeds minder omdat mensen niet zo vaak contant geld meer op zak hebben.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 In de regio Noord-Holland rijdt het verkeer redelijk goed door. Alleen op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort gebeurt een ongeluk tussen knooppunt 1 en Amersfoort-West staat 5 kilometer. Je hebt daar een bijna 20 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht en tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon. Zon, zee, Zandvoort en zomerhit.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 Hoor je nu overal? Hoor je nu overal? Ieder etmaal weer. CSM songs.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 Like a bolt, all Zon Zandvoort En zomerhit. Zomer Zomer Bura creme, chocolate, juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo en tu mente, corazón Ven, vive una aventura, hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias que no se han inventado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 She knows do me